En dat werkt, vertelt Halt bij de NOS. Juist in een leerstraf ga je wel nadenken waarom heb ik het gedaan... en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het niet nog een keer ga doen. En als je bewustere keuzes gaat maken op wat je wel of niet mag doen... Dan kan je ook betere keuzes maken voor jezelf en je eigen toekomst. Bijna de helft van de jongeren die zich bij Halt moest melden... kwam daar na een diefstal of het afsteken van zwaar vuurwerk. Amsterdam wil strenger optreden tegen drugshandel en wangedrag in het Vondelpark. En daarom is het uitgeroepen tot overlastgebied, net als het centrum van de stad. Dat betekent dat de politie meer mag doen tegen overlastgevers. Volgens de gemeente heeft de overlast grote gevolgen... voor de veiligheid en leefbaarheid in het park. Dan de dodelijke brand in een bar in Zwitserland. Nieuwjaarsdag, Zwitserland geeft overlevende en nabestaande eenmalig... omgerekend bijna 55.000 euro uit medeleven. Bij de ramp viel... Een doden en ruim 100 gevonden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk of flessen champagne. En stel je voor, je werkt jarenlang aan je droomauto. En op het moment dat je er eindelijk van kan genieten gaat het mis. Het gebeurde in de Brabantse winkel. Daar vloog de sportauto van een man in brand die zes jaar eraan had gesleuteld en tot in de puntjes had opgeknapt. De sportwagen was net op weg naar een autokeuring, maar dat is dus helemaal misgegaan. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend, schrijft Omroep Brabant, Maar de wagen is nu wel los. En dan nog het weer van weer Plaza. Vanavond koelt het af naar een graad of acht. Morgen een mix van wolken en zon. En ook dan is het zacht bij 13 tot 17 graden. Kielverkeer van er nog steeds 67 files. Vertragingen van 30 minuten of langer op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de Marktbrug en de Moerdijkbrug door een auto met een pech. 10 kilometer met 36 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everding en Gorkum. Ongeluk gebeurd. 1 uur vertraging, 13 kilometer. En de laatste is de A67. Turnhout for what, richting Venlo. Tussen Knopen te Hocht en Zomeren. 9 kilometer, 52 minuten extra reistijd. Hallo, het is de Q-middagshow. Het staartje daarvan met zometeen even een half zeven. Nieuwe top 40 update. En nu krijg je Samber, Dit is Undressed. Or make your music undressed. 4 over 6. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het begin van de avond van woensdag 25 februari 2026... wordt gevoetbald in de Champions League. Onder andere Real Madrid komt in actie om 9 uur vanavond is de vooravond van de primeur van Davina en Michel. Morgen komt zij namelijk langs in de show voor de première van de nieuwe single Still Champagne. Voor het eerst te horen dan in heel Nederlands. Ik heb een kleine teaser al voor Sorry. Over 23 uur hoor je me in zijn geheel na 5 uur... morgen donderdagmiddag in de Q Music Stel Champagne... de première van Davine Michel. Ja, en het is de avond dat er veel berichten binnenkomen in de Q App. Onder andere ook van Marcel. Marcel zegt, Edwin, wat heb je vandaag in de kofferbak? Wat ligt er in mijn kofferbak? Nee. Vandaag de het niet. Andere berichten die binnenkomen, onder andere van Yannick, die stuurt onderweg naar huis. Ik heb de hele dag bij de recherche gezeten. Huh? ik dan even bellen Marshmallow Jelly Roll, Holly naar Lady Gaga, Alejandra McKee.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 Mellow, Jelly Roll, Holy Water. Q-Music. 12 minuten over zes. Janique, goeie avond. Demi. Damien. Ja, uh, kan ik wel met jou praten? Ja, dat uh, ligt aan wat je gedaan hebt. Uh, nou, uh, wat jij gedaan hebt. Want ik krijg van jou een bericht onderweg naar huis met Q aan. Ik heb de hele dag bij de recherche gezeten. Ja, dan wel achter, uh, achter de laptop van het kantoor. Achter tralies, wat zeg je nou? We <laughs> heb je de hele dag achter tralies gezeten bij de recherche... Nee, nee, nee. Achter, het, achter de laptop. Oh, wat dan? Nee, ik, ik loop stage bij de, nou, stage bij de uh, recherche. Ik ben uh, student van uh, de politieacademie in uh, Den Haag. Oh, Janik, je bent student. Ja. Hé, hey, wat super vet man. Dit zijn toch echt van die banen... waarvan uh, mensen die even op een uh, ander spoor zitten in hun leven denken... misschien moet ik dat gaan doen bij de recherche. Ja, het is wel een onderdeel van de opleiding. Dus ik zit eigenlijk nu twee weken zit ik daar dan. En dan normaal ben ik gewoon op straat buiten. Dus als je later groot bent, dan word jij agent? Nou, als ik later groot ben. Uh, mijn, uh, mijn opleiding is klaar in juli. Dus dan, uh, dan ben ik officieel echt agent. Bijna. En waarom word jij agent en wil je niet bij de recherche? Ja, misschien heb ik een te rooskleurig beeld van een rechercheur. Hoor. Dat kan ook. Maar waarom heb je echt bewust voor agent zijn gekozen? Uh, nou, hier deed ik uh, de, de PABO, ja. de leraaropleiding. Uh, uh, Met een zucht ja, zeg je dat. dat ja, <laughs> ja, ja niks ten nadelen van alle leerkrachten. Hoor. Maar eigenlijk ben al politieagent in de klas natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, dit lijkt me gewoon veel, uh, veel diverser. En, en dat is het ook. Je ziet hele rare dingen en hele, hele leuke dingen. Dus eigenlijk wil je Nederland een stukje mooier maken, dat is het. Ja, eigenlijk wel. Vanaf dan jullie uh, dankzij jou meer blauw op straat? Nou, dat is een uh, wel goed idee. Ja. Mooi, Nick, dankjewel voor je bericht. Tuurlijk, altijd goed. We <middels> And even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dancing. Now my mind is ready to let you breathe. Tot Stars, end of the world. Vijf voor half zeven. Laatste nieuws krijgen ze nog meteen van Nathalie. Ja, je kan binnenkort je lege flesjes en blikjes inleveren bij je buren. Hoe dat zit, we ik je zo. En even na half zeven een nieuwe top 40 update met Fleming en Meteor. Deze week een etentje: dresscode gezellig.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 Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Het is nu al zomersale bij Doei.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 ja, het is half zeven. De show met verkeer van Fritsmeister. Nog steeds vier vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeil en Moerdijkbrug. 3 kwartier, 8 kilometer. A27 utrecht Gorkem tussen evendingen en Gorkum. Een uur, 12 kilometer daar. Van 4 kilometer op de A59. Os, richting Zonzeil tussen Waspik A, en Knoppenhooi. Polder door een ongeluk, 41 minuten. En de A67 daarna voor wat richting Venlo. Tussen de en Zomer door een auto met peeg. Drie kwartier, tien kilometer komt vanavond af en gaat op 8. Morgen een mix van wolken en zon. Ook dan is het zacht bij 13 tot 17 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedenavond. De cyberaanval op Odido is nog groter dan gedacht. Eerder deze maand werden de gegevens van ruim 6 miljoen mensen gestolen. Dat ging om adressen, rekeningnummers en paspoortgegevens. Maar volgens de NOS is er ook gevoelige info gestolen. Bijvoorbeeld of klanten hun betaalafspraken nakomen en wie er in de schulden zit. Wat een vlek op vlek op vlek is dit. Zeg van een ja. puinhoop. Ja. Ondertussen doet justitie onderzoek en zit Odido in een spagaat. De hackers dreigen de gegevens openbaar te maken, tenzij er voor morgenochtend zeker 1 miljoen euro wordt betaald. Hey, maar betaal gewoon die 1 miljoen euro. Ik, wat is hier nou aan de hand? Weet jij hoe dat zit? Waarom Odino niet wil betalen? Nou ja, of ze willen betalen, dat is natuurlijk nog niet bekend. Nee, okay. Ik denk dat er veel achter de schermen gebeurt. Maar wat natuurlijk ook zo is... Eh, ik denk dat een bedrijf ook niet heel snel gelijk over de brug wil komen... en ook wil onderhandelen. Ja, maar ja, ja ze hebben dus gezegd... morgenochtend, toch? Dat is echt dat is de deadline. En dat dan is, dat is de deadline. gaan dus die gegevens die gaan de, dark, de dark web op... en dan kun je die gaan downloaden. Als, als aan die voorwaarden niet wordt voldaan... dat is dus, laat maar zeggen, het dreigement wow. van, uh, van, van die cybercriminelen. Omdat inderdaad, zij hebben nu die gegevens... om die dan inderdaad door te verkopen. En ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het is zo'n raar verhaal.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 zwaar vuurwerk. En je kan binnenkort je lege statiegeldflesjes en blikjes inleveren bij je buurman of buurvrouw. Het bedrijf, achter het statiegeld, gaat namelijk samenwerken met een netwerk van pakketpunten aan huis. Op meer dan 250 plekken kan je je flesjes dan lozen en dan krijg je via Tiki het statiegeld op je rekening. Pakketbezorgers nemen de volle zakken dan weer mee. Zeven. Over half zeven. Ja, zonder zweefje kun je maar met Nathalie van Zuidenkom. Ja. Vergeet dit weekend vooral niet om even naar de lucht te kijken, want dan kan je maar liefst zes planeten tegelijk zien. Het gaat om Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Het is een echte planetenparade. Uh, ja, als je ze allemaal wil zien, moet je wel een verrekijker of een telescoop meenemen. Dan kan je ze allemaal perfect zien. En deze ruimtevaartexpert heeft nog een uh, goede tip bij de Telegraaf. Je moet ook zorgen dat je of op een hoog punt staat... of dat je over een vlak weiland of iets dergelijks uitkijkt. Want ze staan dus vlak boven de horizon. Dus een rij met bomen of huizen. En dan kunnen we het dus al niet meer zien. Hé, hey Nathalie, even tussen jou en mij, hè? Ja. Eefje is echt gek op ruimtenieuws. Toch, niet te zuinig. Ik vind het nooit zo boeiend, als ik heel eerlijk ben. Doe het echt voor haar. Maar dit is natuurlijk echt heel gaaf. Ja, ik zou bijna zeggen, ze had erbij moeten zijn. Erbij. Maar waarschijnlijk zit... weet zij dit al lang. Ja, ze heeft het al lang in de agenda staan. Ja, ja. Gaaf, man. Dat je gewoon echt... Een, ja, planetenparade klinkt meteen goed ook. Dat je allemaal gewoon straks... met een beetje mazzel en een heldere lucht natuurlijk gewoon kunt zien. Ja, en ook nog... Wat, uh, dat, dat zegt dan uh, de expert niet... maar je moet er ook nog eens een keertje op tijd bij zijn. Het beste kan je dit weekend meteen na zonsondergang gaan spotten. Ik maak mijn hele agenda liggen. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.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 Van een platenparade, van een platenparade naar een platenparade. De platenparade van woensdag 25 februari 2026. Zometeen op nummer 1, Olivia Dean. Die zeer waarschijnlijk een top 40 record gaat halen overmorgen. Op 2, een tip voor de top. Er komt echt een bericht binnen van Rick, een paar minuten geleden. Ik had de top 40 op dit allemaal samengesteld. Rick die zegt, hey Duin, even serieus. Ik probeer al tijden om het nummer van Donnie en Robert van Hemert. Hoe dat nou op de radio te krijgen? Wordt nooit gedraaid, kun jij hem draaien? Zeker, zometeen op nummer 2 een tip voor de top van Robert van Hemert en Donnie. En op 3 de beste Nederlandstalige act in de lijst. Eerst turns and the lights off. Begint deze maand nog in repeat of niet. Wist met gemak alle tiende rondes te halen. Kwam dus door de test als een dikke repeat. Heeft nog geen plek in de enige echte, maar wat mij betreft ook een dikke tip voor de top. Just en Jack Styles op nummer 4.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 Ik ben naïef, ben ik nog een beetje verliefd. Ik word maar niet depressief. Oh my.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 Op nummer 3, al bijna drie maanden te vinden in de lijst en op dit moment ook nog steeds de hoogst genoteerde Nederlandstalige act die ertussen staat. Het Ziet er dus naar nou uit dat we hem overmorgen gewoon nog lekker in de enige echte gaan vinden hoor. Top 40 nummer 2, ja ook een fantastisch Nederlandstalig duo, Robert van Hemert en Donny. Tijdje geleden al brachten zij samen een liedje uit. Vorige maand deden ze hem zelfs live bij Stefan in zijn pianobar. Oh, We zijn zo, dat ik Geen zelfs een voor je aan de twaalf, Wat, wat zeg je nou? Mo, had even wat tijd nodig voordat mensen eraan gewend raakten. Inmiddels is dit liedje meer dan een beetje omarmd. Het lijkt erop dat hij morgen de lijst binnen gaat komen. Als tip voor de top vanavond nog Robert van Hemmet en Donny. Moment wat dat nou? Op nummer 2 in de update.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 Doe niet. Plopper, de plopper, de plop. Moet dat nou. Zo Woensdag 25-22-26 gaat het volgende archief in. Juste en Jack Styles met John Turner zelf op 4. Fleming en Meteor niet nodig 3. En Robert van Hemert en Donnie mogen dat nou op nummer 2 als tip voor de top van overmorgen. Dan de nummer 1 is voor Olivia Dean vanavond. Zij lijkt een top 40 record te gaan pakken. Met haar hit Man niet. niet heeft Olivia Dean namelijk in totaal 22 weken op het erepodium van de enige rechter gestaan tot nu toe. Echt ontzettend veel. Het record van langst aantal weken in de top 3 staat op 23 weken. En dat record is in handen van The Weeknd met Blinding Lights. I Als Olivia Deen overmorgen nog in die top 3 van Nederland staat, kan ze dus dat record evenaren. Vooruitzicht is goed, online wordt er hit nog steeds ontzettend veel gestreamd. Plek op het erepodium zit er dus dik in. De vraag is eerder: gaat het haar niet gewoon lukken om dat goud weer in handen te krijgen te heroveren. Olivia Dean, Mena Niet, vanavond op 1. Nummer 1. Maximum making a last time. in de top 40 update I wanna dance by water neat the Mexican sky drink some margaritas by snow blue lights listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Hits cute sounds better with you, better with you. Oh, I leave quite an impression. Five feet to van was Carpenter, taste. Hai Joost. Ik vind die clip ook fascinerend. Worden ja, is... mensen hem wat doormidden gezaagd? Jongen, jongen, jongen. Ja, ja goed, ja. ja. Als wat je. je zeggen? Niet, nou, als je niet weet wat het over gaat, uh, google de lyrics even. Maar ik weet dat ook wat jonge kinderen luisteren. Uh, dan die zou ik willen zeggen: google de lyrics niet. Dankbaarheidsmomentje. Heel gore tekst. Hé, hey, moeten wij nog... Ja, we hebben eigenlijk niet... nee, nee, nee, nee, vandaag niet. Nee, vandaag okay. niet. Ik heb wel de hoofdhaast gesproken vandaag. Ja, de hoofdhaas. Gisteren hebben we gezegd dat we iets gaan doen binnenkort... Ja. wat ja. heel leuk is. Wat ja. niet, uh, nou, niet alleen voor ons heel leuk is... maar jij kunt daar in principe, als je nu luistert, ook bij zijn. is voor ons nog het minst leuk eigenlijk. Ja. ja nee, het is voor andere mensen die erbij zijn, die erbij kunnen zijn, ja. dat is het allerleukste. Maar wij kunnen er wel echt van genieten. Zeker, zeker, ja. maar je, je, je zou er maar bij zijn zeg. We, We hebben ook wel voorwaarden bedragen. Absoluut. Absoluut, ja. absoluut. Nou ja. binnenkort meer, je hebt vandaag ja. de hoofdhaas gesproken de hoofdhaas die hierover ja. gaat. Ja, Het ziet er goed uit. zijn Het staat op groen. Er uh, moet nog een paar contacten worden getekend en zo. En uh, dan, uh, ja, ik, ik denk, de morgen worden die. Ik denk dat het volgende week wordt. We blazen het ook zo. <laughs> Dit gaat alleen maar tegenvallen. Nee. Het is niet Marianne nee, Munnik die we uit elkaar gaan en ja. weer bij elkaar komen. Het is groter. Het is, het is groter <laughs> dan dat. Dominik krijgt niet een tweede mensen. Nee, nee, nee. nee ik nee. krijg er ook niet. Nee, een... nee, nee. Het wordt, nee. nee het, iets, het wordt echt heel leuk. Volg nee, het wordt oprecht heel leuk. Ik wil het ook niet te onderschatten, nee, toch? hoor? Nee, nee. absoluut. De downplay: het wordt gigantisch. Het wordt echt mega. Mega, mega. Mee. En mega edog intiem. Ja, dat is het. Mooi Mooi, gezegd. mooi hè? Hé, hey, uh, dankbaar. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk en voor vandaag. Gewoon voor het weer. Vind ik ja, ik weet weet je, het is heel makkelijk. Ja, weet Maar het veel. is super. Ja, ja maar ja, ja, wat moet ik dan zeggen? Nee, geweldig. Het is echt super. Ik heb vandaag gewoon weer even met het auto... Oh, dan ben ik dankbaar voor het feit dat mijn dak open kan van mijn auto. Het was een paar weken stuk, zo in de winter. En ik heb vandaag weer het... Ik vind dus mensen met een cabrio, vind ik echt... Tot Taal gestoord. Begrijp oh ja, want dan? Die dan nu met een open, da met een open oh, dak rijden? Het is zo overdreven. Ik reed, weer, ik reed van Utrecht naar... Uh, ik moest in Kaatsheuvel zijn vanmorgen. Nou, ik heb denk ik al drie cabrio-rijers gezien op de A27. Ik vind dat zoiets Nederlands. Ik vind dat zo overdreven. Het regent hier 364 dagen per jaar. Klopt, maar... Uh, 330 dagen per jaar is het hier min 2. En dan die, die paar dagen dat het dan lekker weer is... dan gaan cabrio-rijers 110 km per uur rijden. Na 7 uur gaan ze 140 km per uur rijden op snelwegen... Ja joh, je ziet nog net in die toepetjes, allemaal oude melden. Ja, ja. Die toepetjes zie je zo... Pooh, maar zie je, je, op, zit, maar. je zit dus in die zin wel uit de wind. En als je de stoelverwarming ah, aan hebt... Ja. Het ding is ook, met cabrio-rijders, die hebben ook geen baan. Zat het in vanmorgen ja of nee? Ja, zie je? Zat oh, het vanmorgen ja of nee? Ja, bij Matty en Marieke. Het is echt zo'n dag, zie je? Ja, ja, Oké, okay, nou wacht. Cabrio-rijden. 3, 2, 1. Nee. Jij wel hoor. Ik heb er nooit echt lekker in gezeten. Nee. Maar ik, denk, ik zie jou al zo uh, zo'n Cabrio-Opel. Uh... Nee, jongen, Porsche. Te volgens mij een Golf. Nee, een Porsche 9L. Die open kan. Ja. Maar we kunnen wel een keer toeren in dat open dakje van jou dan. Dan ga ik er weer uitstaan. Ja, dat is gewoon zo'n panoramadakje. Dus het kan niet echt heel erg open. Maar ja, ik heb het is wel, wel een gegeven. goede auto. En ja, nee, de En dat parkeert ja. zichzelf in. Ja, doe eens het... wifi op, een koffiezetapparaat op. Ja, dat is echt een auto, <totstit> jongen. <totstit> Wat we dan doen, dan gaan we op de snelweg rijden... als het een keer 13 graden in zonnetjes zonnetje schijnt... doen we het dak de stoelverwarming aan. Dan heb je in Nederland gewoon één beeldje gevangen. En dan ga ik daarna naar Turkije voor nieuw haar, denk ik. Zag dat Joost, we blink twice, je en Miles Smith. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Geen over.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 Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Hubo 20% korting op bijna alles.